ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Carmen Verheul met het NOS Journaal. Mensen die de weg opgaan moeten opnieuw voorzichtig zijn. Het KNMI waarschuwt dat wegen opgevroren en dus glad kunnen zijn. Ook is er vannacht bijna overal weer sneeuw gevallen. De ANWB houdt er rekening mee dat er, ondanks de kerstvakantie, files kunnen ontstaan. Gisteren waren op de wegen buiten de steden ruim 500 ongelukken gebeurd. Bij één daarvan vielen doden. De Poolse politie heeft het vermiste bord boven de poort bij Auschwitz teruggevonden. Het ijzeren opschrift met de tekst arbeid macht vrij is in drie stukken gezaagd. Er zijn vijf mannen aangehouden, ze worden verhoord. Het motief is niet bekend. Er was in Polen een beloning uit van ruim 27.000 euro voor de tip die tot de vondst zou leiden. Op drie bedrijven waar q koorts heerst wordt vandaag begonnen met het doden van drachtige geiten en schapen. De dieren die moeten worden gedood hebben een kleurtje gekregen om ze te herkennen. Ze worden eerst verdoofd, daarna krijgen ze een dodelijke injectie. De kadavers gaan dezelfde dag nog naar een destructiebedrijf. NRC Media komt definitief in handen van Mediabedrijf Het Gesprek en investeringsmaatschappij Egeria. Volgens eigenaar de persgroep is de deal rond. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt. NRC Media, eigenaar van NRC Handelsblad en NRC Next, zegt veel vertrouwen te hebben in de nieuwe eigenaren. De 14-jarige zeilster Laura Dekker is terecht. Ze is opgedoken op Sint Maarten. Ze werd daar herkend van het internationaal opsporingsbevel. Hoe ze op Sint Maarten is beland en hoe het met haar gaat, wil de politie niet zeggen. Geprobeerd wordt nu haar zo snel mogelijk naar Nederland te krijgen. Laura Dekker werd vrijdag als vermist opgegeven. Ze wilde solo de wereld rondzeilen, maar de rechter stak daar een stokje voor. Het weer. Opnieuw winters met een middagtemperatuur rond het vriespunt. Eerst droog, maar in de loop van de middag gaat het vanuit het zuiden opnieuw sneeuwen. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu Nu. ZFM in de ochtend.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 We'll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 de kracht het is de kracht die me leidt. Ik kan niet. me kan niet. Ik kan niet. Ik kan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 Seguro que es la puerta, del corazón. Es la puerta que te lleva, que te empuja, que te llena, que te y si la puerta del corazón, es algo que te guía, una descarga de energía que te va te What did you say you're breaking up on me? Sorry, I cannot hear you. I'm kind of busy.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 De weken van het jaar hoor je de kerst op de radio. Ook in december is jouw keuze ZFM. It's not on you, you want to be alone by anyone. It's not on you, you want to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone. It's not unusual to see me cry, I want die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever want wanna be loved by anyone. It's not unusual, it happens every day. No matter what you say you find it happens all the time Love will not do what you want to do Why can't this crazy love be more?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 Ne dagen. Thank you I'm awesome.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 We finally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 Geef je de morgen tellen, zolang ik je niet verlies, vind ik het spel.